Dit is CFM Zandvoort, Henny van Petergem en dit is het programma Het Laatste Uur. Ik spreek vandaag met Noëlla. Noëlla is 20 jaar jong. Ze is opgegroeid in Zandvoort. Vertel eens Noëlla, hoe lang woon je al in Zandvoort? Eigenlijk woon ik 20 jaar in Zandvoort, mijn hele leven dus. Ja, nou. oké. Okay. En uh, dus je ouders komen ook uit Zandvoort al? Uh, ze wonen al heel lang in Zandvoort. Mijn moeder komt oorspronkelijk uit uh, Leiden en oh. mijn vader komt... Uh,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 Ik, uh, toen ik uh, wat jonger was, heb ik aan, heel kort nog aan ballet gedaan. Hmm. Dat was een jaar of vijf. Maar dat was het niet echt. Ik heb op hockey gezeten. Ja. Ik heb op tennis gezeten. Oh. Ik heb kunstfemmen nog gedaan. En paardrijden. Ik heb, <laughs> ja, dat is een hele lijst. <laughs> ik ja. heb um, ook nog aan johitsu gedaan. Oké. Okay. De laatste... Dus je ja, hebt je hele jeugd eigenlijk gesport. Ja, dat klopt. En toen dacht je, nou, ik wil wel naar de sportacademie. Ja. En uh, ja, hoe kom je daar eigenlijk? Heb je daar MAVO, HAVO voor nodig, voor opleiding? Ik, uh, je hebt daar HAVO voor nodig, of MBO, SIOS. Het is een vooropleiding ja. die je uh, kan doen. Ik heb zelf eerst MAVO gedaan. Ja. Ik wilde altijd bij de politie. Mm. Mijn broer, die uh, zit op de politieacademie, Hij heeft daar gezeten. Die ja. werkt inmiddels al een tijd uh, als uh, inmiddels rechercheur. En het was altijd mijn grote voorbeeld, dat leek me altijd heel spannend. En ik heb dus na de MAVO, ben ik mm. uh, doorstroom politiejaar uh, gaan uh, doen in Amsterdam, de ROC. En dat was heel leuk, stage gelopen. Mm. Maar was erg jong, ik was toen 16. Uh, oh, het is dus heel toch... jong al. Ja. Yeah. Dus toen uh, besloot ik toch maar om twee jaar HAVO te gaan doen. Mm -hmm. En uh, ja, toen is mijn gedachte wel veranderd. Als yeah. dus politieagent maak je gewoon heel veel dingen mee. Ik heb in mijn stage natuurlijk ook weer heel veel verhalen gehoord...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 In maar op van, nou, sporten, bewegen, dat, ja. uh, dat, is, dat is het gewoon helemaal. Heel veel mensen zeiden altijd al van, goh, uh, je moet docent worden. Is de pabo niets voor jou? Nou, daar moest ik niet aan denken. <laughs> maar <niet>? sportdocent, <laughs> ja, waarom niet? Um, Knutselen en uh, ja, andere vakken, nee, dat, uh, rekenen, tekenen. Ja, dan, dan sta je toch weer de hele dag je ja, zit alleen ja, maar. Je bent okay. toch heel weinig in beweging dan. En ik hou gewoon heel erg van, be van bewegen. Ja. En uh, ja, het is ook uh, heel veelzijdig.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 Nee, in Zandvoort hebben we dat niet. Doen we hmm. wel op de stageschool waar ik heb stage gelopen. Oh, die hebben dat misschien. Die hebben wel. een heel klein klimmuurtje met ja, een touw in de hand. Ja. En gewoon door om de beginselen te leren. Ja. En dat uh, ja, is wel heel leuk. Het zou leuk zijn als ze dat bij elke school zouden ja, hebben. Ja, de kinderen is, vinden het wel prachtig natuurlijk om uh, zeker? op te klimmen, denk ik. Nou, dankjewel. Interessant. Zal hij de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen hier, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs adoma, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Preus Alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt hem. Wie is als Hij. is zal zijn, de leeuw maar ook het land, gezeten op de troon. Bergen buigen, in, de zekerheid gaat snel, voor de allergrootste weer.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 ...bijeenkomen om dus afspraken vast te leggen... ...en die op de achtergrond uh, het werk ja. doen, zeg maar... ...die zijn er dus ook nog. Dus een heel groot, groot team een om het team heen. Ja, Want inderdaad. ze doen ook barbecues, las ik bijvoorbeeld... Ja, ...of vlot. andere leuke dingen eromheen. Ja, dat De dag doen we dat vaak. Dus dat is wel heel gezellig. En hoeveel jaar doen je dat al wel eigenlijk? Ik geloof dat dit ons negende jaar wordt. Zo, wel negen ja, jaar. Wat dus leuk. Je ziet de kinderen echt opgroeien... ...en dat is ontzettend leuk ja. om te zien. En zo kun je ze ook nog...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 Dat is dan uh, één week dat we daar in de zomervakantie zijn. En uh, sommigen plannen echt hun vakantie zo gewoon helemaal ja. om die week heen, omdat die kinderen er zo naar uitkijken. Oh kijken. ja, dat is leuk. Ja. En we hebben ook terugkomdagen. Ja. Dat is dan in een herfstvakantie of een kerstvakantie we één of twee ja. dagen komen. Tijdens de kerst houden we daar ook wel uh, een, een soort uh, kerstmissie, dat we daar gaan zingen.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 ...in het water, in het watergraf als het ware, achter... ...en sta je weer als een, als een nieuw um, herboren mens, wedergeboren mens, sta je weer op. Dus dat is Als eigenlijk... een nieuw mens die, die gereinigd is, dat wit. Waar, waar slaat dat dan op? Dat, dat slaat inderdaad op de reiniging van, um, ja, van, van zonde, van je oude leven. Je zegt eigenlijk heel bewust... ...eigenlijk zeg je het al op het moment dat je christen wordt. Ja. Maar vervolgstap is dus dat je gewoon echt...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 Schijn met uw licht in, mijn hart, Schijn met uw licht in mijn hart, dat ik u zien, zou. Dat ik u zien zou.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 kun je gewoon een, een team vormen ook. Ja. Ook als stijl. En, ja. nou, dat is uh, heel mooi om te horen. En uh, doen jullie samen ook nog activiteiten in de kerk of, of andere dingen? Uh, momenteel uh, hebben wij nog niet echt uh, projecten die we samen doen. We hebben geprobeerd een uh, alpha-cursus op te starten. Oh ja, dat heb je ook voor tieners, uh, voor jongeren hè? Ja, ja, dat klopt. Dat is dus voor ja. jongeren die op zoek zijn naar, uh, naar God. Heb jij zo'n cursus wel eens gevolgd zelf? Ik heb... Uh, ik heb hier inderdaad uh, ooit een cursus in Stantwoord ja. gevolgd over. Ja. Dus dat is wel leuk. En nu kan je eigenlijk zelf die cursus misschien in de toekomst ja, gaan inderdaad. geven. Als er inderdaad je voldoende vies. jongeren zijn, ja. dan, uh, dan is dat zeker te doen. En uh, ook echt aan te raden, het is uh, gratis eten. Ja. Oh, dat is ook leuk. <laughs> dus uh, dan kun je inderdaad ook uh, lekker thuis eten ja. en over praten. Dat uh, is dan heel. Uh,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 Uh, op straat met hun dingen doen. Zoals voetbal, ja. basketbal. Ook weer lekker bezig zijn met ze. Meidenavonden worden er georganiseerd. Waarin ja. ze lekker uh, nagels gaan lakken en uh, op make-up. Vinden ze helemaal leuk. Ja. We hebben ook een bus. En in die bus hebben we een Xbox. Dat is een ja. um, computerspel. Je hebt ook oh, een ja. Nintendo. Ja. Daar is mee te vergelijken. En dan ja. kunnen ze lekker in die bus, hebben we dus ook uh, elektriciteit dus aangesloten, kunnen ze dus lekker uh, spelletjes spelen. Ja. We hebben zo'n tafeltje die we, die we dan daarin you know, ook kunnen zetten. Dan gaan we kaarten of Monopoly spelen met ja, liefhebbers. Kan. En zo zijn ze gewoon lekker bezig. En gaan ze niet uh, ja, lopen rotzooien in de buurt of geluidsoverlast veroorzaken. Waar ja. soms veel mensen last van hebben. Dat nou, is dat eigenlijk een heel positief initiatief. En hoe vaak per week is dat? Uh, Welke dagen? Dat is, dat is meerdere dagen. Uh, zelf ga ik om de week op woensdag. In de slachthuisbuurt. Het is eigenlijk ja. iedere woensdag, maar ik, het is vrijwilligerswerk. Ja. En ik, ik heb natuurlijk een drukke studie, maar ik kies er dan zelf voor om dan onderweg te gaan. Mm -hmm. Het is ook op de dinsdagavonden in de Zaanenpark. het is ook nog woensdagmiddag, uit mijn hoofd, in Schalkwijk. Ja. Dus eigenlijk uh, zo door de week heen uh, zijn er meerdere avonden, soms een middag. Mm -hmm. dat, uh, dat en die bus gaat is. dus heen en weer, die gaat ook naar Schalkwijk. Ja, of is dus, daar weer een ander gebouw of zo? Nee, daar, daar gaan ze dan inderdaad ook heen. Oh ja. De bus. Nou, dat zijn wel mooie initiatieven. Ja. Nou, wat leuk dat je dat allemaal doet. Nou, hartelijk bedankt voor dat interview. Ja, graag gedaan. heel wel. wat te weten gekomen. Ja. En nou, we hopen dat veel mensen ja, ook die cursussen willen doen of naar het least in Action gaan kijken. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot zover het interview met Noelle na de muziek gaan we verder met het volgende onderwerp en behind the veil of what is seen, the natural eye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 alle vragen hierover. Tot volgende week.